Gemeente, stellen wij ons samen onder de tucht van Gods heilige wet... om daarna te zingen het zevende vers van de 97ste psalm. Psalm 97, vers 7, Gods vriendelijk aangezicht. Heeft vrolijkheid en licht vooral op rechte harten... ten troost verspreid in smarten. Juicht vromen om uw lot, verblijft u steeds in God. Roemt, roemt zijn heiligheid. Zo worden zijn lof verbreid voor al dit heilgenot... 97 daarvan het zevende vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is.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 de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Heer, uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden... in het land dat, de, dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is.